Uur. Het was dus lastig om een gemeente te vinden die de intocht van Sinterklaas wilde organiseren. Zullen we het dit jaar gewoon eens lekker overzichtelijk in Maduro Dan doen? Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Het is vrijdag 23 maart. En op deze dag in 1948 werd in Parijs de Citroën de Chevaux ten doop gehouden. Bij ons werd hij de lelijke eend genoemd. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws hier is Elisabeth Stijs. Elisabeth, goedemorgen. goedemorgen. Het aantal nachtvluchten op Schiphol moet naar beneden. Dat vinden de gemeenten rondom de luchthaven. Aanleiding is een nieuw onderzoek van de GGD Kennemerland. Daaruit blijkt dat omwonenden niet alleen last hebben van geluidsoverlast overdag... maar dat ongeveer 65.000 mensen s'nachts ook slechter slapen... door de nachtvluchten en zich zorgen maken over hun gezondheid. Overigens blijkt uit het onderzoek dat het harde geluid van scooters... voor nog meer ergernis en overlast zorgt dan nachtvluchten. In vier gemeenten hebben politieke partijen... een hertelling van de stemmen aangevraagd. In alle gevallen gaat het om restzetels. Zo komt D66 in Maastricht twee stemmen tekort voor een zetel. In Venray hebben het CDA en een lokale partij precies evenveel stemmen. En in Zeewolde heeft een lokale partij net niet genoeg stemmen... om in de raad te blijven. Vandaag besluiten de centrale stembureaus in de gemeente... of er een hertelling komt. President Trump heeft weer iemand ontslagen. Hij vervangt zijn nationale veiligheidsadviseur, McMaster... door John Bolton, een voormalige ambassadeur bij de VN. En hij wordt gezien als een hardliner. Volgens bronnen in het Witte Huis verlaat McMaster ook het Amerikaanse leger. Hij is daar luitenant-generaal... maar zou al weken met Trump overleggen over zijn vertrek. En het feit dat hij nu weggaat als nationale veiligheidsadviseur... zou het vertrek versnellen. Bij een brand in een flat in de grootste stad van Vietnam, Ho Chi Minh-stad, zijn zeker 13 mensen omgekomen. En 14 mensen liggen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Volgens lokale media kwamen de mensen om het leven door verstikking of omdat ze van het gebouw afsprongen. De brand brak uit in de parkeergarage onder het complex. De Europese Unie geeft Rusland de schuld van de aanval met zenuwgas in Salisbury. Volgens de regeringsleiders kan er geen andere verklaring zijn. De EU-ambassadeur in Rusland is voor overleg teruggeroepen naar Brussel. De harde toon van de EU komt na overleg van de Britse premier mee... met onder meer de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron. De voormalige Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter... liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis... En Moskou ontkent iedere betrokkenheid. En Max Verstappen heeft in de eerste vrije training... voor de Grand Prix van Australië de derde tijd neergezet. Alleen de twee coureurs van Mercedes waren sneller... dan de Red Bull van de Nederlander. Rond deze tijd is de tweede vrije training... en morgen is de kwalificatie. De Grand Prix van Australië is de eerste race... van het nieuwe Formule 1-seizoen. Het weer bewolkt en lokaal kans op mist. Later vandaag kan af en toe de zon doorbreken. In de kustprovincies kan wat motregen vallen en het wordt een graad of 9. Dit weekend wisselvallig en tussen de 9 en 12 graden. Wijnand Swaan is er vroeg bij, zeker voor een vrijdag. Met ja. de ANWB Verkeersinformatie. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen, ja, Jurgen. Inderdaad, files staan er nog niet. Maar in het noorden van het land is de A37 dicht. Van Hogeveen naar Duitsland. Dat is tussen Klaasina Veen en Zwarte Meer. Er is daar een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens... Het verkeer wordt daarom geleid. Het NOS Radio 1 Journaal. We beginnen vanochtend in China. Dat land wil geen handelsoorlog met Amerika. maar schrikt er ook niet voor terug. Zo reageerde Peking in eerste instantie op de Amerikaanse handelssancties. die tegen China zijn afgekondigd. President Trump was heel stellig. Hij zei dat die sancties echt nodig zijn. Het is het grootste deficit van een land in de van onze wereld. Het is uit controle. Dit is de many. This is number one, but this is the first of many. Ja, de eerste van veel maatregelen, zei Trump, terwijl die de importheffingen ter waarde van 48 miljard dollar ondertekenen. Want zei Trump, het Amerikaanse handelstekort met China is het grootste ter wereld. Het is uit de hand gelopen. Contact met correspondent Evje Ramelow, die zit in Shanghai. Eefje, zijn de Chinezen onder de indruk eigenlijk van die sancties? Ja, nou toch wel een beetje. China is erg teleurgesteld. Dat zegt de regering in een eerste reactie. De commentaren in de staatskranten die zijn ook heel strijdvaardig. De China Daily zegt dat Trump zijn eigen bevolking voor de gek houdt. De Amerikanen moeten straks meer betalen voor hun producten. De Global Times zegt kom maar op. We hebben onze enorme afzetmarkt. De krant dreigt met bijvoorbeeld een boycott op Amerikaanse sojabonen of auto's. Um, en uh, letterlijk zegt de krant we begrijpen niet... Niet waar de VS dit zelfvertrouwen vandaan haalt. Ja, toch wel een, een harde toon dus. Kan je inschatten of de Chinezen inderdaad zulke stalen zenuwen hebben... of dat ze misschien toch wel baksel gaan halen? Nou... Ik denk dat ze stalen zenuwen hebben. Um, Xi Jinping is net, benieuw, net opnieuw benoemd als uh, president. Hij heeft zichzelf heel belangrijk gemaakt. Hè. Dat hebben we allemaal meegekregen de afgelopen weken. Um, nu kan hij het zich niet veroorloven om zwak over te komen. Nou, op dit moment wacht Beijing nog een beetje af. Um, de regering wil niet te snel reageren. Uh, maar ondertussen wordt er achter de schermen natuurlijk wel gewerkt... aan een pakket met tegenmaatregelen. Uh, vanochtend werd meteen aangekondigd dat uh, ook China de importtarieven verhoogt op een pakket van um, meen ik 125 producten... ter waarde van 3 miljard dollar. Um, dat zijn onder andere fruitnoten, uh, wijn uh, en gerecycled aluminium. Maar die 3 miljard is natuurlijk erg weinig... in vergelijking tot die um, 60 miljard dollar... meende ik dat het was, van het pakket waar Trump het over heeft. Um, en ja, dit zouden al eerder geplande maatregelen zijn... niet direct een reactie op Trumps aankondiging. Um, het is nog een beetje onduidelijk wat China nou precies van plan is. Beijing heeft in ieder geval laten weten dat het um, deze situatie ook wil aankaarten bij de Wereldhandelsorganisatie. En de beursgraadmeter in New York, dat is de Dow Jones, die heeft een flinke duikeling gemaakt na de bekendmaking van de sancties. Hoe is de stemming op de beurs in China? Ja, de beurzen in Shanghai en in Shenzhen zijn ook flink gedaald vanochtend. Um, maar de uh, exportheffingen hebben niet meteen een zichtbaar effect op de Chinese economie. Dus die daling op de beurzen, dat zou niet meer zijn dan een eerste schrikreactie, zo wordt gezegd. En um, over een paar dagen zou de koers dan weer hersteld zijn. Dus in dat is de, even afwachten. Ja, in, in dat decreet van Trump uh, dat we hem net hoorden ondertekenen staan niet alleen die importheffingen. Er staan ook sancties op Chinese investeringen. Wie gaan daar als eerste de pijn van voelen? Nou wilde China toch al palen en perk stellen aan die buitenlandse investeringen. Die waren nogal uit de hand gelopen. We kennen het voorbeeld van de verzekeraar Anbang. Um, Chinese bedrijven waren al opgeroepen door Beijing om hun buitenlandse investeringen deels terug te halen uit het buitenland. Um, het is wel zo dat um, China niet zal aarzelen om zo'n economisch conflict door te laten vloeien naar andere terreinen. Um, als Chinese investeerders bijvoorbeeld minder toegang krijgen tot de Amerikaanse markt, dan kan Beijing het de Amerikanen bijvoorbeeld heel moeilijker maken om een visum te krijgen. Of um, Beijing kan ook via propaganda bijvoorbeeld de Chinezen oproepen uh, tot zo'n boycott hè, van Amerikaanse producten. Maar wat ook heel belangrijk is om te noemen is dat uh, Trump afgelopen week een voorstel heeft goedgekeurd waardoor um, nu hoge ambtenaren, um, hoge Amerikaanse ambtenaren een bezoek kunnen brengen aan Taiwan en daar kunnen afspreken met um, hun collega's daar. Um, nou, Zo'n bezoek vond de afgelopen dagen ook meteen plaats en in de Chinese optiek behandelt de VS uh, die afvallige Chinese preventie. Taiwan op die manier als een zelfstandige staat. En daarmee begaan de Amerikanen een grote fout. Dat vindt Beijing, tenminste. Dus dat was, um, dat was wat hier voorspeelde. En politiek loopt het dus al niet bepaald lekker tussen beide landen. En een economisch conflict, ja, dat helpt dan niet echt. Nee, duidelijk. Correspondent Evia Ramlo was dat, in Shanghai. Ja, in Brussel uh, waren ze opgelucht, want Europa hoeft dus niet mee te doen met die uh, importheffingen. Uh, en de Europese Unie had ook nog wel wat anders aan zijn hoofd. Rusland namelijk. Um, de EU geeft Rusland de schuld van de aanval met gifgas in Engeland. Europese leiders die kunnen geen andere schuldigen bedenken. Dat uh, zeggen ze. Tijdens de Eurotop in Brussel gebruikten ze in een verklaring scherpe bewoordingen, vertelde premier Mark Rutte. Nou, wat erin staat is dat de Britten zeggen... het is in het Brits highly likely. Dus uh, dat is natuurlijk ja, jargon voor uh, zeer waarschijnlijk. Uh, nou, daar is eigenlijk de letterlijke vertaling ervan. Daarvan heeft u de Europese Unie uh, gezegd. Uh, daar zijn we het mee eens. Ook omdat een alternatieve verklaring ontbreekt. Dat gaat verder dan eerder deze week. Dus je ziet echt dat Europa nog dichter... Uh, nog meer achter het Verenigd Koninkrijk staat. Leidt dat al tot extra sancties tegen Rusland vanuit de EU? Daar, daar is de discussie niet op gericht geweest. De discussie is gericht geweest op een assessment dat is er aan de hand. Uh, en wat is onze politieke positie ten aanzien van de gebeur vreselijke gebeurtenissen in Salisbury? Maar ik begrijp dat een aantal landen Frankrijk voorop wel al over extra sancties nadenken. Nou, okay. Volgens mij praat, denkt niemand na over sancties. Uh, uh, kun je nadenken over maatregelen. Uh, maar of en in welke mate dat het geval zou kunnen zijn... is voor de, voor de komende tijd om te, bes uh, te besluiten als dat aan de orde zou zijn. Vanavond is dit politieke besluit echt van grote betekenis. Hebben, en heb... ook de Britse collega uh, uh, Theresa May heeft dat zeer gewaardeerd. Uh, omdat dit echt ook verder gaat dan de eerdere uitzendingen van de Europese Unie. Heeft zij ook extra bewijzen op tafel gelegd om u en uw collega's te overtuigen? Ja, in die zin is dat niet nodig, omdat hun uh, uh, bewijsvoering uitkomt... niet op een absolute garantie dat het, het geval is... maar op de constatering dat het highly likely is. Wat je vanavond merkte is... Uh, dat had ik zelf al een paar dagen. Ik merkte het de afgelopen dagen ook bij collega's gisteravond... Uh, in mijn gesprekken met Macron. Het gevoel, we moeten scherper laten zien... dat de Europese Unie uh, dit onacceptabel vindt. En dat wij achter uh, uh, Engeland staan. En de teksten tot nu toe waren toch nog niet scherp genoeg. Premier Rutte was dat vannacht uh, op die top... in gesprek met correspondent Arjen Noorlander. En die top die gaat vandaag verder. Daar uh, praat ik later nog over met onze EU-correspondent Tijn Sade. LOS radio 1 -journaal. Elf minuten over zes is het. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. RTL Late Night, daar zat Giel Bela aan tafel. Die haalde zich gisteren de woede van een groot deel van Nederland op de hals... Om nog maar te zwijgen van Tim Knol... de dj liet tijdens een optreden van Knol een stripper opdraven. Dat deed hij naar aanleiding van een eerdere actie... van 538-collega Frank Daanen. Misschien weet u dat nog wel. Een mannelijke stripper belaagde toen zangeres Maan. Tim Knol nam het toen op voor de zangeres. Het ging mij erom dat ik hem uitgelegd... dat ik, dat ik eerst echt even dacht... toen hij zijn single uitdacht... Dacht ik ja, ik ga Tim gewoon niet uitnodigen. Want ik vind dat echt een naaistrek nice wat hij geflikt heeft. En dan nodig je hem uit en zeg je drie keer... je mag blij zijn dat ik je nog uitnodigt. Nou, het, dat, nou ja, dat vond ik ook. Ja, eh, popjournalist Leon Verdonschot, u noemde hem net al even... die noemde de actie van Giel absurd en ongepast. Ik zag een uh, veertiger zichzelf gedragen alsof hij een uh, domme puber was... En, dan en ik, zag, ik zag een artiest pal staan voor zijn werk. En ik zag daarna in een paar genante, tenenkrommende momenten... zag ik een van de twee zich ontpoppen als een held. En dat was Tim Knol. En de andere zich gedragen zo'n hufter. En die zit nu tegenover me. Verdeelde meningen aan tafel. Ook cabaretier Theo Maas mengde zich nog in het gesprek. De, maar, maar jij zegt ah, je Ik vind ook, je moet ook gewoon, dingen mogen ook gewoon mislukken. Nou, precies. En ik vind een theater of een radioprogramma... Is ook, moet ook een beetje een vrijplaats... Blijven waar je dingen kan uitproberen, waarvan je van tevoren niet altijd weet hoe het loopt. En soms mislukt het, en soms lukt het. En voor mij hoeft niet alles te lukken. In Nieuwsuur zat Petra de Jong, bestuurslid van de coöperatie Laatste Wil. De Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen... omdat Laatste Wil een zelfmoordpoeder beschikbaar wil stellen. 23.000 mensen zijn lid en die willen pijnloos sterven op een zelfgekozen moment... De Jong bestreedt dat de coöperatie strafbare feiten zou hebben gepleegd. We worden eigenlijk een beetje neergezet als een criminele organisatie. Hè. Daar uh, uh, heeft het OM de bevoegdheden dan uh, daarbij behorend. En uh, ik weet zeker dat onze leden zich daar absoluut niet in herkennen. Volgens het OM bestellen leden van de coöperatie het zelfmoordpoeder... en dat is strafbaar. Ze vragen de instantie om onmiddellijk alle activiteiten te staken... Bestuurslid de Jong vindt de aantijgingen niet terecht... maar geeft wel gehoor aan dat verzoek. Wij zullen uh, zeker geen dingen doen die uh, wettelijk uh, niet mogen. Dus als het OM zegt dat wij onze activiteiten moeten opschorten... dan zullen we dat zeker ook dat doen. Dat doet. Het begon met een grap van Arjen Lubach. En nu staan ze terecht. De Lee Towers, twee woontorens in Rotterdam... vernoemd naar zanger Lee Towers. Van de week werden de gebouwen aan het Marconiplein officieel onthuld... Lee dacht eerst dat het om een grap ging, vertelde hij bij Paul. Ik dacht in eerste instantie nog, ik denk, ze gaan me de maling zitten nemen. Weet je wel, zo'n soort candid camera. Ja, ja dat snap ik, ik. Euh, dat je dat <coughs> zou denken. Dat dus zou ik, ook denk. ik denk, nou, dus, maar ja, na twee gesprekken daarna was dat gevoel een beetje ja. weg. Jullie hebben de Trump Towers, wij hebben de Lee Towers. Dat zei Lubach vorig jaar in een video over president Trump... En die grap, die kon Lee wel waarderen. Onze jongste dochter die is altijd heel snel met dat soort dingen. Zijn papje moet even kijken, dus Er had een linkje gestuurd en zo. En ja. nou, ik vond het zo geweldig. Ik heb, ik heb hem gelijk gebeld. En, dat, ik het heel, ja, dat was echt een stukje Holland-promotie, Holland toch? En dat was gisteravond op Radio NTV, nu de Mavericks. Mavericks, 1998, Dance the Night Away. Vrijdagmorgen, hier liggen ze, de ochtendkranten, dit zijn de voorpagina's. De terugkeer van de ontvoerde peuter Insia komende week naar Nederland... staat op losse schroeven, meldt de Telegraaf. Vorige maand oordeelde een rechtbank in India... dat het meisje dat door haar vader naar India is ontvoerd... op 27 maart moet worden overgedragen aan de moeder. Toch kreeg de moeder, Nadia, tot nu toe geen visum... en loopt er zelfs een arrestatiebevel tegen haar in India. Vandaag wordt er in hoger beroep opnieuw naar de zaak gekeken... maar zelfs als het eerdere vonnis in stand blijft... dan is het maar zeer de vraag of moeder Nadia naar India kan afreizen. Nederland investeert op korte termijn nog niet in extra JSF-toestellen... dat bevestigen ingewijden aan de Telegraaf. In een nota die minister Bijleveld binnenkort presenteert... staat dat de 1,5 miljard euro die Nederland extra in defensie investeert... anders besteed wordt. Zo wordt het geld volgens de Telegraaf gebruikt om achterstanden weg te werken... en gaat er een deel naar ICT en ruimtetechnologie. In samenwerking met België zou Nederland ook nog wat geld reserveren... voor de aanschaf van nieuwe fregatten en mijnenjagers. Een kwart van alle huizen in Nederland moet uiterlijk in 2030 van het aardgas af zijn. Die opdracht heeft Diederik Samsom meegekregen van het kabinet, schrijft trouw op de voorpagina. Samsom is een van de vijf onderhandelaars die het voor elkaar moet krijgen dat in totaal 2 miljoen huizen aangepast worden. Die moeten geïsoleerd worden, warmtepompen krijgen of een aansluiting op een duurzaam warmtenet. Over de afschaffing van aardgas is volgens Samsom nauwelijks discussie. De CO2-uitstoot moet worden beperkt... en het is ook nodig om de aardbevingen in Groningen tegen te gaan. En in 2050 moet zo'n beetje elke woning aardgasvrij zijn. En op de voorpagina's van de regionale dagbladen... nog volop aandacht voor de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. De kranten onderzoeken wat de mogelijke coalities kunnen zijn... en er is ook veel aandacht voor het versplinterde beeld... In de Gelderlander staat dat tien partijen in een Gelderse gemeenteraad geen uitzondering meer is. En de krant vreest voor lange vergaderingen met zoveel partijen. En het Eindhoven's Dagblad tot slot schrijft over de stad met de minste stemmers. Helmond. Slechts 42,1 procent bracht daar zijn stem uit. En GroenLinks werd in Helmond de grootste partij. In Venray is ook iets bijzonders aan de hand. Daar gaan we zo meteen over praten. Maar eerst naar de situatie op de weg. Wijnald Zwaan we zien problemen op de A37, Duitse grens Hogeveen. Daar staat tussen de Duitse grens en Klaasina-Veen... drie kilometer file met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen... en de weg is helemaal dicht. Het is 19,5 minuut over zes. Nou ja, een aantal gemeenten, daar willen ze dus hertellingen... En ik zei het al, in Venray is een bijzondere situatie. Daar hebben CDA en Venray Lokaal evenveel stemmen gekregen... om in aanmerking te komen voor een restzetel in de Raad. En nu moet er worden gelood, zo staat het in de wet. Ik ga over praten met CDA-lijsttrekker Jan Lonen. Dag meneer Lonen, goedemorgen. Goedemorgen. En met Carla Brugman, die is de lijsttrekker van Venrij Lokaal. Mevrouw Brugman, ook goedemorgen. Goedemorgen. Ik begin even met u, mevrouw Brugman. Uh, ja. U wilt niet lood eigenlijk, hè? Uh, u hebt een hertelling aangevraagd. Waarom? Ja, kijk, een loting is natuurlijk eigenlijk zo onwenselijk. Um, uh, als je uitkomt op precies hetzelfde gemiddelde en je moet dan gaan loten voor een zetel. Ja, dan, dan ben ik erg teleurgesteld. Want het is toch namelijk, we hebben kiezen in Nederland en niet loten in Nederland voor een uh, democratisch proces. Nou, waarom? Uh, wij kregen gisteren signalen dat er bij één stembureau fouten zijn gemaakt. Er was namelijk iemand die had nul stemmen uh, volgens de uitslag, terwijl hij heel zeker wist dat hij wel stemmen had. <laughs> en uh, toen hebben zich uh, ongeveer 15 stemmers gemeld bij ons. En een verklaring afgelegd van ik heb op die persoon gestemd. En dat wow. heb ik dan doorgegeven aan de kiescommissie. Oké, okay, oké. Okay. Ja. En meneer Lone, wat, wat vindt u eigenlijk? Loot of hertellen? Nou, hertellen of ja, het werkelijke aantal stemmen, dat dat geldt, dat is natuurlijk verreweg het, uh, ja, dat is natuurlijk het eerlijkste. En dat voelt natuurlijk ook het beste. Loten, dat geeft bij verkiezingen natuurlijk een beetje een onbevredend gevoel. Maar u hoort nu net dat, uh, dat ze bij uh, Venray Lokaal uh, mogelijk een soort van uh, ja, stemfraude op het spoor zijn. En dat die 15 stemmen, als dat waar is, dan komen die erbij en dan kunt u die rechtszetel naar fluiten. Nou, volgens mij ligt dit wat mevrouw Brugman vertelt uh, iets anders. Zij zegt dat binnen haar partij dat daar op andere mensen is gestemd. Dus dat zou voor de verhouding tussen het CDA en Venray Lokaal nog niets uitmaken. Maar we hebben ook nagevraagd. En je hebt altijd wel mensen die achteraf naar de verkiezingen zeggen: Van ik heb op jou of op die persoon gestemd. En bij alle lijstjes die we zagen na afloop. stond er helemaal geen. Er stond een nulletje bij, bij, bij, die, bij dat stembureau op die naam. Ja. Want kijk op de lijsttrekker nummer 2 en 3. daar staan altijd heel veel getalletjes van zoveel stemmen. Maar als je naar beneden kijkt, daar staan vaak nulletjes of eentjes. Nou, dan zie je dat wel. En die verhalen heb ik ook al gehoord hoor. En overigens is dat niet, uh, niet uniek. Dat hoor je wel vaker, ook bij vorige verkiezingen, dat mensen zeggen van ja, ja. of het dan waar is, dat is ook nog de vraag dan. Ja, precies, dat, dat kan natuurlijk ook, dat het gewoon uh, ja, familie en vrienden zijn, die denken, ja, ik wil, wil ook niet te uh, vervelend doen. Ik zeg dan maar dat ik op je gestemd heb, maar intussen ja. hebben ze ja. op iemand anders gestemd. Had het kan um, goed zijn dat er een stem meer, dus dat is, daarom is hertellen. Maar het is natuurlijk geen sinecure om, om te hertellen, dus dat, dat er goed naar gekeken wordt is prima. Wat mij betreft uh, is, is dat ook, ook verreweg de meest uh, eerlijke ja. gang van zaken. En, en gaat dat dan nu ook gebeuren? Want uh, ja, de wet zegt dus in, in zo'n situatie moet er worden gelood. Nou, uh, daar ligt er dus aan als iemand uh, aangeeft of een partij... en mevrouw Borgman zegt dat Van uh, Venraai Lokaal dat uh, aangegeven heeft en ook gevraagd heeft om een hertelling... dan moet uh, de voorzitter uh, van het stembureau van, uh, in Venraai die moet dan uh, samen met, uh, met, met het comité wat er is beoordelen... of dat een terechte klacht is, of een terecht vermoeden is. En dan kan hij uh, in dit geval onze burgemeester dan besluiten... Ja. Om, uh, om, die, om die hertelling te laten uitvoeren. Maar het helpt wel mee, meneer Lona, als u zegt... ja, ik ben het wel met Brugman eens... en ik vind dat die hertelling er ook moet komen. Nou, wij hebben geen uh, ja, klachten of opmerkingen van mensen van, van de grootschalige afwijkingen. Uh, dus ja, in die zin wel van her en der een stemmetje... dat mensen zeggen van ja, dat snap ik niet... Maar niet van dat er nee. echt uh, nee. aangetoond is dat er uh, ja, uh, situaties waar het niet klopt. Nee, dat maar u gaat, een, u gaat een hertelling niet tegenhouden, zeg maar. Nee, zeker nee, niet. Nee. Uh, het voelt sowieso niet... Uh, als je zegt, je moet loten, zou het gewoon uh, uh, met, vijf verschillen dan, uh, met vijf stemmen verschillen uitkomen bij die hertelling. Dan voelt dat beter dan dat het lot ja. moet uh, beslissen. Hè. Ja. Stel je wordt er gekozen en je zit in de raad omdat je net uh, het muntje viel de goede kant uit. Laat het dan maar gewoon door een stemmaantal... Uh, uh, ja. Op, op zijn plek komen. En trouwens, ze tellen met, met handmatig tellen, dat heeft natuurlijk ook altijd een foutenmarge in zich. Dus in die zin voelt dat ook altijd ja. van ja. Dat is toch een beetje van: uh, als, als er in 15 nu een stem geteld worden, dan zul je altijd zien dat er wel een paar stemmetjes verkeerd geteld zijn, vrees ik. Ja, ja. Uh, dus ja, dat, dat heeft u toch. Maar ja, hertelling heeft in ieder geval een beter gevoel. Nou, mevrouw Brugman, die steun heeft u dan alvast. Maar ja. Uh, ja, uiteindelijk gaat de burgemeester er dus over. In, in het hoofd ja. van het stembureau. Ja, die komt straks om tien uur met een uh, verklaring, zeg maar. Uh, een analyse van de, van de stemmingen. En, uh, en nog even inhakend op wat de heer Lonen zegt. Um, het is zelfs zo dat het voor ons in ieder geval binnen onze fractie... verschuivingen kan gaan uh, betekenen... als die hertelling op in het dat, in dat ene stembureau gedaan wordt. Ik heb begrepen gisteren door de hele discussie... dat we een bepaalde manier van tellen hebben uh, hier in Venraai. En dat is dat we eerst alle kleine dingen tellen... en het rest wat overblijft, de grote stapel, die tellen we niet. Niet. Op die manier heb je nooit controle over precies datgene wat je geteld hebt. Okay. Uh, dus het gaat in ons geval, uh, wat wij geconstateerd hebben... niet om maar een paar stemmetjes hier en daar die anders zouden zijn... maar het gaat wel om wat meer stemmen. Wat betekent dus dat iemand waarschijnlijk wel of niet in de raad komt. Ja, goed. Nou, U, u dringt aan op een hertelling. Daar wordt straks over vergaderd. Ja. Um, meneer Lonen, u bent al de grootste partij, geloof ik, hè, in Fenray... Dat klopt. U zou, ook kunnen 9, zeggen, ik, u zou ook kunnen zeggen, ik geef die zetel gewoon aan uh, een venrij <lacht> lokaal. Nee, zo werkt het niet. Want uh, ja, het is nu de wie, wie dan die zetel krijgt, maar daar hebben heel veel mensen op het CDA gestemd. Ook die stem, of die zetel die nu nog, die nu nog hangt, hè. En het zou niet ver zijn dat die mensen zeggen van uh, we geven wel iets af. Ja. Dat zou dan moeten. Dat je elkaar gaat treffen in een coalitie. En daar kun je natuurlijk op beleid met elkaar dingen afspreken en dingen bespreken. Ja. Maar dan pas het. is gewoon een, doet recht een huisvraag waarop mensen Ja, gaan. Snap ik ook, het was een, be het was een beetje een knipoog. Uh, uh, gaat, u de, gaat u eruit komen, he? met, met z'n tweeën? Wordt, wordt dat het college in Van Rij? Wij gaan eerst met, met alle partijen gaan we gesprekken voeren. Dus uh, iedereen, uh, iedereen heeft of niemand heeft uh, iemand uitgesloten binnen het Van Rijzen is goed gebruikt ja. om eerst met, met iedereen in gesprek te gaan te kijken... Okay. Uh, welke liefde zou kunnen ontstaan. Ja, ja Nou, ja, ik het avond over hebben. Ik, ik wou zeggen, ik hoor al wat opbloeien toch op een of andere manier tussen jullie. Maar goed, eerst maar eens even wachten wat er straks wordt besloten over die rechtszettel. Allebei bedankt dat u aan de telefoon kwam op deze vroege vrijdagmorgen. De situatie in Venray. Jan Lonen van het CDA en Carla Brugman van Venray Lokaal. Vorige week vrijdag heb ik hem ook al gedraaid. Hier is hij uh, nog een keer. De Ossie uit Londen, Joel Saracula is duidelijk. Hij heeft goed naar zijn helden uit de jaren 70 geluisterd. Marvin Gaye, Jill Scott Heron en niet in de laatste plaats ook Curtis Mayfield... van zijn album dat volgende maand verschijnt van Joel Saracula nu in Trouble. Jij zegt de hele tijd, wij moeten een keer weer eens wat leuks doen. We ja. kunnen 12 en 13 juni naar een optreden van deze Joel Sarah gaan. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Hij speelt in Tivoli-Vredenburg dan, dat is in Utrecht... of in de Melkweg in Amsterdam. We kunnen kiezen dus 12 of 13 juni. En dit is dus zijn nieuw liedje. In Trouble staat op het album dat binnenkort uitkomt. Um, dan is het nu half zeven. NPO Radio 1. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Gemeenten rond Schiphol willen dat er s'nachts minder wordt gevlogen. Uit nieuw onderzoek van de GGD blijkt dat ongeveer 65.000 mensen zich zorgen maken over hun gezondheid omdat ze door de nachtvluchten slechter slapen. Vandaag wordt er een symposium over gehouden. China heeft bekendgemaakt welke Amerikaanse producten... mogelijk extra worden belast... als reactie op de Amerikaanse importheffing op staal uit China. Op de Chinese lijst staan onder meer Amerikaans varkensvlees... appels, wijn en stalen pijpen. De politie heeft gisteravond in Aalsmeer een straat afgesloten... omdat een man vermoedelijk met een explosief was thuisgekomen. Hij belde zelf de hulpdiensten. Volgens de politie lijkt het om een echt explosief te gaan. Hoe de man daaraan kwam is niet bekend. De man van de 51, die gistermiddag in Schaik werd doodgeschoten in zijn auto... is een bekende van de politie, meldt Omroep Brabant. Vier jaar geleden zou er een inval zijn geweest op zijn autosloperij in Os. En daar werden toen wapens en munitie gevonden. En de oprichter van speelgoedzaak Toys R Us is overleden. De Amerikaan Charles P. Lazarus overleed een week na de ondergang van zijn bedrijf. Toys R Us heeft een miljardenschuld en gaat alle winkels in de VS sluiten. Lazarus was 94 jaar. Het weer bewolkt en lokaal kans op mist. Later vandaag kan af en toe de zon doorbreken. In de kustprovincies kan wat motregen vallen en het wordt een graad of 9. Dan de verkeersinformatie Wijnand Problemen op de A37, Hogeveen, Duitsland. De weg is dicht bij Zwarte Meer... na een ongeluk met vrachtwagens en een personenwagen. Aan de andere kant levert dat nu file op vanuit Duitsland... tussen de Duitse grens en Klaasina-Veen, 3 kilometer... met ongeveer een half uur vertraging.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 Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op vierwinkel.nl. Office 365 een maand gratis uitproberen? Yourhosting.nl slash zakelijk Naast voordelige vluchten boekt u ook uw stedentrip op vierwinkel.nl. Mag ik even je aandacht? Lippenstift goed, geschoren, op weg naar kantoor, nog even op die auto voor je letten. Bij De Baak weten we hoe je aandacht creëert en vasthoudt. Al meer dan 70 jaar het trainingsinstituut voor leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Ga naar debaak.nl en kijk hoe jij de volgende stap kunt zetten. Ben jij klaar voor de baak? Pas bevallen jonge moeders, stierenvechters na de strijd... schuchtere tieners op het strand. Hun blik, hun houding, de belichting. De indringende foto's van Rieneke Dijkstra blijven je bij. Een overzicht van haar werk is nu te zien in De Pont in Tilburg... Rineke Dijkstra, thuis bij de Pont. Op zoek naar kozijnen en deuren? Bij Belisol krijgt u nu topkwaliteit met 21% korting. Ja, ja, de waarde van de BTW. Kijk snel op Belisol.nl. Belisol. Belisol. Huishoudelektronica, witgoed, klus- en tuingereedschap, hardware, laptops en speelgoed. Je bestelt het allemaal voordelig en snel op Alternate.nl. Al die verlofaanvragen, declaraties, arbeidscontracten. En wie moet het allemaal weer doen? Moi? HR-processen automatiseren doe je met SDWorks. Laat je inspireren op SDWorks.nl SDWorks, SD works. works, works. 10% korting op diverse witgoedmodellen van Whirlpool. Nu bij Alternate.nl HR, payroll en tax and legal doe je samen met SDWorks. SD works. works, works. bent minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Meer mensen dan verwacht slapen slechter door de nachtvluchten op Schiphol. Blijkt uit onderzoek door de GGD Kennemerland. Gemeenten rond Schiphol die maken zich zorgen... en vinden dat het aantal nachtvluchten moet worden verminderd. Ingrid Zandt is van de GGD. Goedemorgen. Goedemorgen. Om hoeveel mensen gaat het dan? In onze regio gaat het om 16.000 mensen die ernstige slaapverstoring hebben. En dat loopt op tot 65.000 mensen met matige slaapverstoring. U deed dat onderzoek in opdracht van 10 gemeenten. Hè? En u stelt dat het eigenlijk het eerste onderzoek is dat zo gedetailleerd kijkt naar deze problematiek. Wat wilde die gemeente dan vooral weten? Uh, nou ja, hoe, uh, wat voor hinder de mensen ondervinden. En dan gaat het om meerdere bronnen. Hè. Het gaat ook over bronnen en scooters. Maar uh, dit onderzoek gaat met name over de hinderen van vliegverkeer. En de bezorgdheid die ze hebben over de gezondheid. Uh, in, uh, hierdoor, Doordat zij slecht slapen en hinder hebben. Want dat slechte slapen is wel één op één te relateren aan uh, de vliegtuigen die dan af en toe overkomen. Ja, daar geven ze echt, deze 15.000 mensen zeggen echt dat zij slaapverstoringen hebben. En dat dan ernstige slaapverstoring door het vliegverkeer. En dan hebben we het over echt de nachturen natuurlijk? Ja, we hebben het over de, de nachturen. De mensen geven aan dat ze beginnen slaapverstoring tussen zeg maar tien en zeven uur. En het hoogste is dat natuurlijk midden in de nacht, maar ook um, nou, tussen tien en twaalf is er nog, zijn er nog veel mensen die uh, slaapverstoring hebben. En ook uh, tussen vijf en zeven. Ja, een gestoorde slaap dat is natuurlijk vervelend, maar is dat ook slecht voor je gezondheid? Uh, nou, het is een, een gezondheidsprobleem aan zich. En in, in, zeker uh, in deze mate, als het ernstig is... dan moet je toch denken dat uh, mensen uh, hormoonverandering hebben... en ook uh, wakker worden. En uh, de mensen die aangeven dat ernstig te hebben... die worden ook wel vaak wakker in de nacht. Uh, dus dan moet je denken aan een paar keer per nacht. En ja, het gevolg daarvan is... Uh, kan uh, aanleiding geven tot hart- en vaatziekten... en diabetes en hoge bloeddruk... En, en natuurlijk een ja, gevoel van moeheid, van frustratie, uh, van uh, minder alertheid de volgende dag. Ja. En dit is niet op te lossen met een paar oordopjes bijvoorbeeld? Nou, deze mensen niet, want ze wonen vaak al in een behoorlijk geïsoleerd huis. En de moderne huizen zijn ook behoorlijk geïsoleerd. Uh, en dat, nee, dat is niet op te lossen met een paar woorden. En, en het is ook makkelijk gezegd, uh, nou ja, dan ga je toch verhuizen of zo. Maar ja, goed, je zit misschien met je eigen huis. Uh, dat, nou ja, dat, en... dat is met name zo. En mensen kunnen ook werken in deze regio. Ja. Dus dan kun je ook niet makkelijk verhuizen. En ja, het gebeurt ook vaak niet. Je weet dat vaak niet als je een huis koopt. Dat gebeurt vaak pas later. In, en zeker ook de gezondheidsproblemen, uh, die treden pas later op... Wat gaat er nu met dit onderzoek gebeuren? Uh, nou ja, we gaan het sowieso uh, herhalen over vier jaar. Uh, dat willen de gemeenten graag, zodat ze dan zicht houden op. Uh, bovendien uh, is het, uh, gaat het nu in meerdere GGD-regio's uh, die uh, slaapverstoringen onderzoeken. Dus ook uh, zeg maar in het noorden en in het zuiden en nou ja, de regio Amsterdam. En uh, bovendien uh, uh, hebben een aantal gemeenten een uh, zienswijze ingediend... Uh, in het participatietraject rondom de vaststelling van die aantallen uh, nachtvluchten. Goed, dus daar wordt het in meegenomen ook. Dank voor de uitleg bij de cijfers in dat onderzoek. Ingrid Zand is dat van de GGD Kennenmerland. Gaan we naar Italië, want daar worden vandaag de eerste stappen gezet... op het nieuwe politieke toneel, na de verkiezingen begin deze maand... Parlementsleden stemmen namelijk over de nieuwe voorzitters... voor de Kamer en de Senaat. Maar dat kan allemaal nog best ingewikkeld worden... want, u weet het vast nog wel, die verkiezingen... leverden niet een duidelijke winnaar op. Contact met onze correspondent Mustafa Margadi in Rome. Mustafa, wie spelen de hoofdrol bij die stemming straks? Nou, de ogen die zijn gericht op de twee grootste blokken. Aan de ene kant uh, heb je de anti-establishment partij uh, Vijf Sterrenbeweging... die zo'n 33 procent van de stemmen pakte... en daarmee met afstand de grootste partij werd. En aan de andere kant heb je de centrumrechtse coalitie. Uh, die bestaat uit drie partijen. Lega, uh, de anti-migratiepartij, Forza Italia van Berlusconi... en de ultra-rechtse splinterpartij Fratelli d'Italia... Nou, die gaan dus uh, een beetje koe cool handelen over wat er moet gebeuren. Want de PD, de huidige regeringspartij, die heeft al aangegeven... dat ze hoogstwaarschijnlijk de oppositie in willen. Uh, dus uh, die twee blokken die zijn op elkaar aangewezen... en gaan uh, onderhandelen uh, over welk poppetje waar komt. En wat is er tot nu toe uit die onderhandelingen gekomen? Ja, het was, het was vooral onderhandelen uh, buiten uh, uh, de Kamer om. Uh, want uh, ja, officieel mogen ze vandaag pas echt gaan stemmen. En uh, komen er meerdere stemrondes over uh, welke, uh, welke persoon waar komt. Maar ja, ik bedoel, ze hadden drie weken de tijd om gewoon eens af en toe met elkaar te bellen. En daaruit blijkt dat de Vijf Sterrenbeweging uh, de voorzitter uh, van de Kamer mag leveren. Die hebben ze geclaimd omdat ze de grootste individuele partij waren. Centrum rechts mag dan uh, de, de voorzitter leveren van de Senaat. Klinkt allemaal heel erg simpel. Maar uh, uh, de lega die wil heel graag die coalitie bij elkaar houden. En heeft aan Berlusconi aangeboden dat zij dan de partijvoorzitter uh, uh, of de voorzitter van de Senaat mogen kiezen. Nou, ja, Berlusconi komt dan met een man. Uh, partijkopstuk. Paolo Romani heet die man. hoef je niet zo heel veel over te weten. Maar wel dat het bij hem spaak begint te lopen... omdat Romani is veroordeeld voor verduistering. En dat gaat tegen alle principes van de Vijfsterrenbeweging in. Het is een partij van Eerlijkheid... die wil geen veroordeelde mensen in het parlement. Nou, laat staan dat hij senaatsvoorzitter wordt. Dus, forse ze kinken de kabel. Uh, als ze er niet met die twee blokken uitkomen... dan is de enige oplossing qua getallen... Uh, dat de Lega en de Vijfsterrenbeweging alleen verder gaan... zonder Berlusconi. Ja, en passen die dan wel bij elkaar? Nou ja, van tevoren hadden ze gezegd dat ze niet met elkaar in zee wilden. Um, maar de verkiezingsuitslag laat waarschijnlijk heel weinig andere opties uh, uh, open. Um, op zich zijn er best overeenkomsten hoor in de partijprogramma's van die uh, twee partijen. Um, over de migratie bijvoorbeeld. Uh, dat, dat ze dat minder willen en uh, dat ze meer willen beslissen over hun eigen begroting in plaats van dat de EU de constant bovenop zit. Maar uh, er zijn ook wel echt hele grote verschillen. En dat zit hem dan vooral in de plannen die ze hebben voor de economie. Die zijn volgens sommige experts uh, onverenigbaar. En wat staat er dan in die plannen? Uh, nou ja, kijk, uh, de Lega die vond bijvoorbeeld in het, in het hele Rijke Noorden... Uh, dat is een van de rijkste regio's van Europa. Uh, daar waar ze vinden dat ze veel te veel belasting betalen... Uh, waar ze uh, uiteindelijk veel te weinig voor terugkrijgen... Uh, dat geld gaat in hun ogen allemaal maar naar het uh, arme zuiden. En uh, uh, uh, ze willen veel meer geld voor zichzelf houden. dus nou ja, De Lega die speelt daarop in door een belofte van belastingverlaging... Uh, te doen, een vlaktax van 15 procent. Nou, die sloeg daar natuurlijk enorm aan, dus de Lega won in het noorden. De Vijf Sterrenbeweging, aan de andere hand... Uh, die wil juist meer overheidsuitgaven door een basisinkomen in te voeren. Dat is dan ongeveer 800 euro per maand. En, en, en zij wonnen daarom juist heel erg in het zuiden. Daar is heel veel werkloosheid. Uh, en uh, daar kunnen die mensen zo'n basisinkomen heel goed gebruiken. Nou ja, allebei die plannen die gaan miljarden kosten... En dat is geld dat Italië niet heeft. Dus hoe ze daaruit gaan komen zonder dat ze hun eigen kiezers teleur gaan stellen... is een raadsel. Onderhandelingen gaan dus nog wel even duren. Ja, en eerst maar eens die poppetjes op een rij zien te krijgen. Um, ik heb het idee dat we elkaar hier nog wel eens over gaan spreken de komende tijd. Dat was onze correspondent, Mustafa Magadi in Rome. Dan zoek ik nu contact met onze verslaggever van dienst. Dat is Martijn van der Zanden. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen. Alweer vroeg op pad, want waar ga je naartoe? Ik ben op weg naar Leiderdorp. En als ik me niet vergis ben je namelijk een enorme sportliefhebber, Jurgen. Dus je zult je ongetwijfeld genoten hebben de afgelopen weken... van de Olympische en de Paralympische Spelen. Maar ze zijn nu echt voorbij. En begin deze week zijn de Paralympische sporters teruggekomen naar Nederland. Die hebben maar liefst zeven medailles gehaald. Drie keer goud, drie keer zilver en één keer brons. En één van die gouden medaillewinnaars is Jeroen Kampscheur. Hij won goud op de reuzeslalom. Slalom. Dat is een 18-jarige zitskier. En vandaag mag hij, en net als al die andere... Olympische sporters mogen ze, worden ze gehuldigd in Den Haag, de grote kerk. Worden ze onder andere toegesproken door uh, vicepremier Hugo de Jonge. En daarna gaan ze met z'n allen naar Paleis Noordeinde, waar het Koninklijk Paar en ook Prinses Margriet, die bij de Paralympische Spelen is geweest, worden ze daar ook nog ontvangen. Mogen ze op de koffie komen, dus het is een uh, feestelijke dag voor de Olympische sporters vandaag. Oké, okay, maar jij gaat eerst uh, ontbijten met Jeroen. En ik ga ontbijten met Jeroen, inderdaad. En die woont in Leidendorp, dus daar ben ik naartoe op weg. Oké, okay, nou, zo ga je daar bent, horen we van jou. Uh, Martijn van der Zanden dus op pad voor ons. Dan nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Vervuilende auto's met een buitenlands kenteken... kunnen ongestraft milieuzones binnenrijden, meldt het AD. De camera's die toezicht houden op wat voor auto's de zone inrijden... herkennen namelijk alleen maar Nederlandse kentekens. En dat betekent dat Oost-Europese truckers... met oude vrachtwagens ongestraft kunnen doorrijden. Het probleem speelt onder meer in het Rotterdamse havengebied... waar de Maasvlakte een milieuzone is. Nederlandse bedrijven moeten daar schonere en duurdere trucks inzetten... terwijl de concurrentie uit het buitenland... nog met hun goedkopere oude vrachtwagens rijdt it. Het FD heeft onderzoek gedaan naar de zogeheten loonkloof. Het verschil in beloning tussen de topman of vrouw bij een groot bedrijf en de gemiddelde werknemer. De grootste loonkloof is er bij Unilever, waar de topman Paul Polman 292 keer meer verdient dan de gemiddelde werknemer. En in de top 5 staat verder onder meer Heineken, waar de CEO 277 keer het gemiddelde loon verdient. En dat zijn grote verschillen. De vakbonden vinden dat een topman of vrouw niet meer dan 20 keer het gemiddelde salaris van zijn of haar bedrijf. Zou moeten verdienen. Maar de beloning van de top is de afgelopen decennia veel harder gestegen dan die van de doorsneewerknemer. Maar het kan ook anders. De kleinste loonsverschillen zijn er bij ABN Ambro, Fugro en Vopak. Daar verdient de CEO 9 tot 21 keer het gemiddelde salaris. In Amsterdam zijn gisteravond 10 Engelse voetbalsupporters opgepakt. De fans hadden zich verzameld op de Wallen en zongen daar voornamelijk veel liedjes. Volgens de politie waren er geen grote incidenten. Er waren alleen enkele meldingen van intimiderend gedrag. En er sprongen ook wat Britten in de grachten. Maar toch zijn er dus tien mensen opgepakt. De Engelse voetbalsupporters zijn in Amsterdam... voor de wedstrijd tussen Oranje en Engeland vanavond in de Amsterdam Arena. En we hoorden net al even een fragment van bestuurslid Petra de Jong... van de coöperatie Laatste Wil, die gisteravond bij Nieuwsuur zat. Ook in de volkskrant een grote interview met haar. Zij reageert op het strafrechtelijk onderzoek... dat naar de organisatie is ingesteld. Er wordt onder meer bekeken of de coöperatie... een criminele organisatie is. Bizar, zegt de Jong. De coöperatie Laatste Wil zegt een humaan en legaal verkrijgbaar... zelfdodingsmiddel te hebben gevonden voor haar leden. Als er een stopbevel komt, dan stoppen we, zegt de Jong in de krant. Maar als justitie gaat dreigen dan hebben wij één dreiging achter de hand. We kunnen namelijk altijd bekendmaken wat de naam is van het middel... en dan kunnen mensen het gewoon zelf doen. Problemen in Drenthe. Ja, inderdaad, want de A37 Jurgen richting Duitsland die blijft voorlopig dicht tussen Klaasinaveen en Zwarte Meer. Na een ongeluk met een vrachtwagen en ook verschillende personenwagens het waren eigenlijk twee verschillende ongelukken die daar vervolgens zijn gebeurd. Het bergen gaat nog een tijdje duren. Vanuit Duitsland valt er dus wat te zien. Daar staat file tussen de Duitse grens en Klaasinaveen drie kilometer file met een half uur vertraging. En op de A76 Heerle-Geleen staat een kapotte vrachtwagen stil bij Geleen en dit veroorzaakt nu 4 kilometer vier. Uh, dankjewel, Wijnand. Uh, we gaan zo meteen even bellen met de Nederlandse basketballer Matt Harms, die is hot in Amerika. En uh, niet alleen vanwege zijn basketbalkwaliteiten, maar ook vanwege zijn haar. Hoe dat zit, hoort u zometeen na deze van Atomic Kitten. Uit 2001, Atomic Kitten, Hole Again. Elf minuten voor zeven is het Ja, Hij heet dus Matt Harms, is 2,21 meter. Speelt dus basketbal. En heeft zich in Amerika in de kijker gespeeld. Want de 20-jarige Amsterdammer is een groot basketbaltalent. Met zijn team, Purdue Boilermakers, heeft hij zich geplaatst bij de laatste 16 ploegen. In het NCAA-toernooi voor college teams. En alle ogen zijn tijdens de wedstrijden gericht op Matt, op zijn spel. En ook vanwege zijn haar, want Harms is trending topic vanwege zijn keurige staalde haar waar hij ook de hele tijd aan zit. Met eventjes over dat haar van jou. Dat maakt jou dus immens populair, leggen ze uit? Uh, het haar is een blijkbaar groot trend in Amerika. Um, ik heb er zelf nooit echt over nagedacht dat het uh, heel interessant is voor Amerikanen. Um, het, haar, het wordt wat lang bovenop, het kort aan de zijkant. Zijn uh, ze inderdaad niet echt aan gewend. Uh, en er was extreem veel aandacht voor, vooral tijdens mijn laatste wedstrijd. Uh, de NCAA had zelfs een, uh, op een officieel Instagram-account met iets van een miljoen volgers. Een, uh, een, soort uh, een soort montage gemaakt van alle keren dat ik mijn haar aanraakte. Uh, met een muziekje en wat slow-mo erin. Dus dat wel geinig. Top trending ben je vanwege dat haar? Klopt, klopt. <laughs> en leg, leg, bes, beschrijf het nog eens even iets beter dan, want uh, de, ja, de mensen die, die willen dat natuurlijk ook even hier weten. Hoe, hoe, hoe bijzonder is dat dan? Uh, no, het is wel uh, het was top Ik was een top 10 trend op Twitter uh, in de Verenigde Staten tijdens de wedstrijd. Uh, dus dat is wel aardig aardig groot. Um, en dan, ja, de NCAA is natuurlijk een enorm, het is een hier. Het is een van de grootste. Het is een beetje uh, WK-achtig. Een beetje WK voetbal of een EK-voetbal. Ja. Maar dan uh, ja, voor de Amerikanen. Want, want daar wordt ook het talent gespot, toch? Door de grote teams? Klopt, dit klopt. is een ja, enorm grote kans voor heel veel spelers. Uh, dus natuurlijk ook voor mij uh, om echt aan heel veel scouts te, laten, te kunnen laten zien wat je echt kan. Want zijn, ja, dit zijn de beste teams en dus ook de beste spelers. Ja. En dan kun je aan, aan scouts laten zien wat je tegen echt de topteams doet. En, en heeft dat haar er dan nog iets mee te maken? Wil dat haar in model brengen, doe je dat bewust? Uh, ik doe het eigenlijk heel onbewust. Ik uh, doe het eigenlijk alleen als, ik, uh, als het haar een beetje naar beneden komt. Dus Dan, je, dan komt het misschien een beetje in mijn ogen en dan probeer ik het uit de weg te halen. Maar ik heb eigenlijk helemaal niet door dat ik ze zo vaak aanzet. <laughs> het gaat uiteindelijk toch ook om je basketbalkwaliteiten, mag ik hopen. <laughs> ik hoop het wel, ja. Ik hoop het wel. Ja. Uh, zijn daar al contacten over eigenlijk? Over het uh, professioneel? Ja, nou ja, dat er al teams zich hebben gemeld bijvoorbeeld. Uh, nou, het raar is... Um, het idee van coach is dat je een amateur bent... Terwijl je op een universiteit zit, dan moet je een amateur zijn. Uh, dus contact met profteams en agenten is eigenlijk niet echt toegestaan... tot een bepaalde periode. Uh, dus na het seizoen. En dan uh, als je dan met een agent tekent, geeft je ook je amateurisme op. Um, dus qua professionele teams is je nog niet echt veel, um, ben ik daar nog niet echt mee bezig. Nee. En, en krijg je wel fanmail van uh, meisjes en jongens misschien wel, zelfs? Uh, kinderen vooral. Kinderen vinden mijn haar heel leuk. <lacht> vooral uh, rond de tien, elf... Ik krijg heel veel jongetjes die zeggen: hé, hey, uh, ik ging naar de kapper en ik begin mijn haar precies hetzelfde zoals jij doet. Uh, en dan krijg ik meestal een foto meegestuurd uh, van hoe het er dan uitziet. Dat vind ik wel ja. leuk. Ja. En, en um, hoe, hoe ben jij daar eigenlijk terechtgekomen in, in Amerika? Want je bent dus naar dat college gegaan? Uh -huh. Nou, um, ik begon in Nederland. Uh, natuurlijk, bij Harlem Lakers heb ik daar. Ben ik begonnen heb ik in, uh, in Osdorp. Heb ik een jaar of zes, zes zeven gespeeld. Uh, toen ben ik op mijn zeventiende uh, naar Spanje, alleen ben ik raar, om in uh, een club in Barcelona, uh, Joventroet, te gaan spelen. En na een jaar daar, uh, één jaar in Kansas uh, voor een high school, voor het laatste jaar van mijn high school carrière. Uh, en toen heeft Purdue mij ontdekt en uh, ja, nu zit ik hier. Ja. En nu door naar de NBA hoop ik. Uh, hopelijk wel, ja. Natuurlijk. ja het zou wel mooi zijn het is niet alleen voor mezelf... maar ook van, ja, als Nederlander natuurlijk. Iets wat niet heel vaak gebeurt in de historie van Nederland... dat de Nederlander in de NBA speelt. Uh, dus het zou ook wel mooi zijn voor me. Ik denk dat uh, Rick Smits de laatste was, hè? Uh, nee, eigenlijk... Uh, we hadden... Uh, Francisco Alson. Oh ja, en, Francisco. Uh, Francisco. Church. Ja, natuurlijk. Ja, ja, die hebben we ook nog gehad, ja. Mm -hmm. ja, ja, goed. Uh, ja, nou, dat, is, dat, dat, dat zou wel mooi zijn. En, en jullie zijn al aardig op weg dus in die, um, in die competitie, de NCCA. Uh, ja, uh, we spelen vandaag, ja vandaag, dus nu uh, technisch gezien vrijdag voor mij. Uh, spelen wij om tien uur s'avonds, uh, Dus om een uur of... 2A3 Nederlandse tijd uh, spelen wij tegen Texas Tech in de laatste 16. De Sweet 16. Correct. Nou, uh, zet hem op. Um, uh, je haar zit goed? Uh, nu niet, maar bij de wedstrijd hopelijk wel. Oké. Okay. Succes en uh, we houden je in de gaten. Oké, okay, heel erg bedankt. Met Harmsen was dat. Studenten creëren vaak onbewust levensgevaarlijke situaties voor zichzelf en voor de hulpdiensten. Studentenhuizen zijn volgens de brandweer in Twente te rommelig. Hoog tijd voor wat preventie. De studenten mochten aan de brandweer laten zien hoe snel ze vooruitkwamen in een flat vol met rook. De vier brandweerwagens voor de deur. Studenten op de balustrade en brandweermannen die in en uit lopen. Het lijkt allemaal paniek, maar dat is helemaal niet. Want het is een oefening. De studenten moeten bewust worden van alle gevaren. De kunst is om zo snel mogelijk door een gang met rook te lopen. De drie studenten krijgen een masker op waarbij het zicht wordt teruggebracht tot wat je normaal ook ziet. Als er heel veel rook is, het is een soort dikke folie wat je voor je ogen krijgt. En dat heeft ermee te maken dat de brandweer niet echt rook in de gangen kan blazen want dat zou natuurlijk alles beschadigen ja, ja. Tuurlijk, bierkratten die staan bij studenten in de gang oké, okay, ik het niet binnen, sorry jongens ik ben heel langzaam ik probeerde zo goed mogelijk de muur te volgen met mijn hand en met mijn benen te voelen of ik nergens tegenaan trapte en nou ja op zich werkte dat wel, dacht ik af en toe schroep je tegen iets aan, maar dan verder hebben we het gered ja, maar nu was er geen paniek, hè? Nee, dat is waar. Ja, ik vind het nu ook wel gekker, omdat je normaal in je eigen huis al weet waar wat staat. Dus dan weet jij wanneer je wat kan verwachten. En dat kon je nu niet. En daarover was ik heel nee, langzaam, denk ik. Je hebt geen herkenningspunt. Uh, want normaal weet je gewoon, als ik mijn deur uitkom, dan weet ik dat er aan de rechterkant een bank staat. Dus dan weet je zoiets van, oh ja, daar kan ik niet langs de muur lopen, want er staat al iets. En hier had ik zoiets van, oh god, er zwerft weer een iets en een fiets. En dat staat bij ons helemaal niet in huis. <laughs> dat was wel anders. Maar ik liep achter jou, want je ging niet zo hard, hè? Nee, ik durfde het ook niet zo heel hard. Ga je nou opruimen? Ik heb nog niet de neiging om op te ruimen. Want ik weet wel in mijn huis waar wat staat en welke kant ik op moet. En dat is dus vier meter vanaf mijn kamer. En dat is naar links en daar staat niks voor. Nee, we echt, onze gang is echt al, al relatief heel leeg. Dus ja, we hebben in het midden wel wat staan, maar iedereen hoeft niet via het midden. Maar onze, ja, we hebben de gangen, de, de gangen wel vrij in de, in de hal staan wel als een bank. En we hebben het wel rekening mee te houden. Maar dat gebeurt natuurlijk niet altijd. Maar de, de belangrijkste vraag is natuurlijk, weet je de uitgang te vinden als het echt moet? Ja, dat wel. En, uh, we, hebben ook, uh, we hebben drie gangen en elke gang heeft aan het uiteinde een gang. Dus we kunnen eigenlijk alle kanten op en uh, benen uh, ons raam openen en naar beneden springen. Want we wonen maar op de tweede verdieping. Nou dus. ja. laten we jullie even ervaren hoe het is als je net opgeruimde gang hebt. Voor jezelf en voor de brandweermensen. Ja, hier is de deur. Je hoort mijn hand. Ja, ik. Maar je moet wel meetrekken. Want ik kan het ook. Ik doe mijn jongen ook nog. Hier is de deur. Dit is echt heel snel. Ja, maar er ligt niks, hè. Ja, maar ik vind het één. Was Koens, u bent de brandweerman. Komt u vaak in de studentenkamers die helemaal vol staan? Nou, uh, regelmatig. Daarom ook deze oefening. Ja, beleidig af als dit van Matthijs Holtrop. Sjaak van Rooyen woont in Amsterdam Noord en werkt in Zuid. Door een snellere woon-werkverbinding heeft Sjaak binnenkort meer tijd voor zijn gezin. Bij het creëren van oplossingen houden wij rekening met mensen als Sjaak. Wij zijn E.T. Osborne. Managers en consultants met een missie. We maken de wereld graag wat mooier. Mooier voor u, mooier voor ons en mooier voor Sjaak. Kijk wat wij voor Sjaak betekenen op ethosborn.nl slash Ik ben Tom Kellerhuis, hoofdredacteur van HP De Tijd. Nu in HP De Tijd, de nieuwe lul 2.0. Hoe onbeschoftheid steeds meer een ticket naar succes wordt... H.P. de Tijd. Heerlijk helder en een beetje brutaal. Bedrijfsovername, harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en een vestiging in Parijs? Hoe zit het dan met de Franse wet en regelgeving? H.R., payroll en tax and legal doe je met SDWorks. Laat je inspireren op sdworks.nl. De nieuwe lul 2.0, nu in H.P. de Tijd. Heerlijk helder en een beetje brutaal. HR, payroll en tax and legal. Doe je samen met SD Works. works, works. Uh. Rol steekwagens, stapelbakken, stellingen. Alles voor uw magazijn en bedrijfslogistiek. Vindt u op kruisingaap.nl Nieuw, gebruikt of huren. Het is allemaal mogelijk. Kruisingaap.nl De grootste en meest complete website voor opslag en transportmiddelen. Kruisingaap.nl